Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet neemt waarschijnlijk vandaag een besluit over de vermindering van de gaswinning in Groningen. Eerder melden Haagse bronnen aan de NOS dat de winning wordt verminderd, maar hoeveel is nog onduidelijk. Veel Groningers zijn de gasboringen en aardbevingen in hun regio beu. Maar een vermindering van de gaswinning kost de staatskas honderden miljoenen euro's. Het CDA wil het midden- en kleinbedrijf te hulp schieten. Het MKB leidt volgens partijleider Buma het meest onder de crisis. Daarom wil het CDA onder meer de winstbelasting voor bedrijven tot 50 werknemers halveren. Ook moet het makkelijker worden voor startende ondernemers om personeel aan te nemen. En moet volgens het CDA het verplicht doorbetalen van salaris bij ziekte worden teruggebracht van 2 naar 1 jaar. De familie van een man die gisteren in de Amerikaanse staat Ohio ter dood werd gebracht, stapt naar de rechter. De executie van de veroordeelde moordenaar met een nieuw gif duurde zo'n 25 minuten. Dat is veel langer dan gebruikelijk. Bovendien zeiden getuigen dat hij naar de lucht hapte en kokhalste. De advocaat van de familie van de man zegt dat de grondrechten van de man zijn geschonden. Google werkt aan de ontwikkeling van een speciale contactlens voor diabetici. Dat schrijft het bedrijf op zijn eigen weblog. In de lens zit een chip die de suikerspiegel in het traanvocht meet... en via een minuscuul ledlampje waarschuwt zodra die te hoog wordt. Google benadrukt wel dat de uitvinding nog niet klaar is voor massaproductie. Bij het vliegveld van Sint Maarten zijn zeker 17 auto's beschadigd geraakt... toen een toestel van KLM bij het taxi naar de terminal niet rechts maar links omdraaide. De krachtige straal uit de motoren blies daardoor over verscheidene auto's... waarbij onder meer veel ruiten sneuvelde. Niemand raakte gewond. Het weer, vandaag af en toe zon en tot de avond droog... en waait een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind en het wordt 8 tot 10 graden. Vanavond vanuit het zuiden kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Groningen wacht met spanning op het kabinetsbesluit... over de gaswinning en compensatie voor de provincie. Kijk alvast vooruit met Joost Vullings in Den Haag. Een burgemeester in het uitbevingsgebied, de vakbond in het Noorden... en econoom Tim Giersen. Hoe ver kan en mag de gaskraan dicht? Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 17 januari, goedemorgen. De NSA, Amerikaanse geheime dienst, heeft in april 2011 gemiddeld 194 miljoen sms'jes per dag onderschept. Blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian en de nieuwszendel Channel 4 News. Via de verstuurde tekstberichten kreeg de Amerikaanse geheime dienst inzicht in de financiële transacties en contactgegevens van honderdduizenden burgers. Ook sms'jes die mensen ontvangen bij een gemiste oproep werden onderschept, al dus Channel 4 News. Any text traffic to and from your Phone can all source of information verse, even without reading the messages themselves. So, if I arrange to meet someone, any text to show a missed call from that person is gaptured. Any travel information gxted to my phone or of a financial transaction is also collected. In een reactie aan The Guardian laat de NSA weten dat de informatie uit de sms-berichten alleen gebruikt werd tegen gerechtvaardigde buitenlandse doelwitten en dat de privacy van de burgers is gewaarborgd. Afgelopen jaren zijn in Syrië tien Nederlandse jihadstrijders gesneuveld... zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gisteravond... tijdens een debat over de ontwikkelingen in Syrië. Er zijn ongeveer 120 Nederlanders nu uh, actief uh, in Syrië. Uh, ongeveer 20 uh, terugkeerders uh, inmiddels. En er zijn, uh, voor zover we weten, tien uh, strijders gesneuveld uh, uh, ondertussen... Nederland organiseert op 19 en 20 februari in Den Haag een bijeenkomst... om met andere landen over de jihadgangers te praten. Onder andere Turkije, Libanon en Jordanië zullen daarbij aanwezig zijn. De onderwijsinspectie moet op scholen ingrijpen... als die geen les geven over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog... zei minister Asje van Sociale Zaken in de Tweede Kamer. Ook zo als wij onderzoek doen naar de manier... waarop het onderwijs over holocaust gegeven wordt. Het is verplicht, het werd al gezegd, hoort bij de kerndoelen... Maar het is wel heel belangrijk dat we kijken hoe het gebeurt. En dat inderdaad de inspectie ook kan optreden als dat niet effectief gebeurt. Net zoals dat bij het pest het geval is. Vorig jaar bleek dat sommige docenten bang zijn... het onderwerp jodenvervolging in de klas te bespreken. In maart werd een filmpje bekend... waar jongeren van Turkse afkomst de holocaust een zegen noemen. Als uit uitte ook kritiek op de samenwerking... tussen de PVV en het Franse Front National. Aanleiding was een foto waarop Front National-oprichter Jean-Marie Le Pen... een kenel maakt, dat is een variatie op een Hitlergroet. Volgens PVV'er Van Klaveren heeft Le Pen afstand genomen van haar actie. Als je reageerde zo. Hij zegt, we hebben niets met antisemitisme, maar wel met antisemieten. Dat lijkt de conclusie te zijn van zijn uh, appreciatie van die kenel. Dat laat ik daar... Het kabinet vindt het volstrekt verwerpelijk. De voorzitter. Meneer Van Klaveren. Hij is natuurlijk wel verslagen flauwkul. De PV heeft ook niets met antisemieten. En ik heb volgens mij heel expliciet aangegeven... dat ik de KNL ook een fout, verschrikkelijk, et cetera, gebaar vond. Dus dat is een hele rare opmerking van de minister. Maar als je noemt zijn verbazing onterecht. Als de partij van de heer Van Klaveren samenwerkt met mensen... die dat verwerpelijke gebaar uh, laten zien en op de foto laten zetten dan moet hij niet verbaasd zijn dat ik niet helemaal begrijp... wat het semantische verschil is met het feit dat hij niets heeft met antisemitisme... maar wel met antisemieten. Twee maanden geleden liet Asscher zich ook al kritisch uit over de samenwerking. Hij noemde toen veelzeggend dat, dat PVV-leider Wilders toenadering zocht tot Le Pen. De HEMA heeft excuses aangeboden aan een diabetespatiënte... die voor junk werd aangezien. 17-jarige Joesra had vorige week tijdens het winkelen insuline nodig... en trok zich terug in een pashokje bij de HEMA. Bij het spuiten verloor ze wat urine. De beveiligers dachten dat ze een plassende junk was en alarmeerden de politie. Maar meisje werd opgepakt voor vernieling en zat een paar uur vast. De HEMA heeft daar spijt van. directievoorzitter Ronald van Zetter die biedt namens de HEMA Joesra uh, excuses aan. En uh, tevens ook aan alle diabetespatiënten die zich onbegrepen voelen door hun, uh, hun ziekte. En men, HEMA wil mensen altijd respectvol behandelen. En wij betreuren het dat de indruk is ontstaan dat dit anders zou zijn. Deze week zei de HEMA nog dat het verhaal van de diabetespatiënten niet klopte. Het bedrijf wil nu niet zeggen of ze dat nog steeds vinden. En Marno Remmers is vanochtend in Amsterdam, Marno. Aan de kransslagader van de A10 rondom Amsterdam, waar je 80 mag. Oh nee, 100. Of was het nou 80 voor 6 uur? In ieder geval gaat de rechter er vandaag over beslissen. En de bewoners willen dat het 80 wordt met onmiddellijke ingang. Eerste blik in de kranten leert dat er veel over gas en Groningen wordt geschreven. Trouw opent bijvoorbeeld met de bodem in Groningen. Blijft hoe dan ook nog jaren beven. Geologen zeggen dat het kwaad al is geschiet. Het zou zelfs zomaar kunnen dat Groningen het jaar erop... na een eventuele beperking van de winning... met meer en zwaardere aardbevingen te kampen krijgt dan ooit tevoren. Volkskrant gaat uit van een strop van... 850 miljoen euro door minder gas. Beperking van de gaswinning gaat de overheid veel inkomsten schelen. Nieuwe bezuinigingen zijn dan ook nodig. Maar de onrust over de aardbevingen vroeg om ingrijpen. 10% beperking van de aardgaswinning wordt erover gesproken. En dat betekent dan anderhalf miljoen miljard euro komt er maximaal voor een Gronings schadefonds. Al dus de Volkskrant. De Telegraaf weet te melden dat gasputten helemaal dicht gaan. Het kabinet is van plan om in Groningen complete aardgasputten te sluiten... schrijft de Telegraaf. Het gaat om winningspunten in de gebieden... die het zwaarst door aardbevingen worden getroffen. De opening van de Telegraaf gaat trouwens over schooldirecties. Schooldirectie rekent zich rijk. Het extra geld dat de afgelopen maanden naar het voortgezet onderwijs is gegaan... kan voor een flink deel meteen worden doorgestoord op de rekening van de directie. Al dus de Telegraaf die krijgt door een eigen CAO in één klap 15% meer loon. FD opent met uh, Albert Heijn. De Albert Heijn-hamster staat prominent op de voorpagina Financiële Dagblad. Teugels bij AH strakker aangehaald. Albert Heijn ziet de omzicht weglekken naar de concurrentie. En de grootste bedreiging voor Albert Heijn vormt het Duitse Lidl. AD dan opent met Facebook oplichting bij daten via Facebook. Minnaars troggelen duizenden euro's af. De fraude helpdesk heeft vorig jaar 289 meldingen gekregen... van datingfraude via internet. 107 waren dat in 2012. Gemiddeld raakten de slachtoffers 54.000 euro kwijt aan hun grote liefde. En dat gebeurt steeds vaker via Facebook. Tot slot nog even naar Metro. De Bovag, de branchevereniging die maakt zich zorgen over een nieuw soort elektrische fiets. Die kan wel 45 km per uur. En er zijn geen regels voor die zouden er moeten komen. Want een nieuwe razendsnelle fiets levert nu chaos op. On the other side of the street I knew a girl that looked like you. I guess that's vu, but I thought this can't be true You move to West L.A. or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one.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 by hoorde u van Train. 12 minuten over zes u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Minister Asscher van Sociale Zaken wil zo snel mogelijk een einde maken... aan de problemen met Polen, Roemenen en Bulgaren in de grote steden en het Westland. Hij heeft daarom afspraken gemaakt met de wethouders. Daarmee wil Asscher uitbuiting, fraude en huisvestingsproblemen voorkomen. Nou, waar het ons om gaat is dat arbeidsmigranten die hier naartoe komen... niet worden uitgebuit, zodat het niet leidt tot oneerlijke verdringing... op de Nederlandse arbeidsmarkt... Maar ook dat ze netjes worden gehuisvest en dat er niet allerlei overlast ontstaat in de wijken waar ze komen wonen. Dus we hebben goede afspraken gemaakt met de gemeente waar veel arbeidsmigranten komen. Om samen bij te houden wie zich hier vestigt. En om in te grijpen als er signalen zijn dat het niet in orde is. Ja, dus u zegt van als ze hier naartoe komen, moeten ze ook een adres hebben. Als ze hier naartoe komen, moeten ze naar de gemeente toe. Dan moeten ze zich daar inschrijven en dan moeten ze kunnen laten zien waar ze gaan werken en waar ze gaan wonen. We zoeken samen met de gemeente de mogelijkheden die er zijn binnen de grenzen van de wet, want we houden ons allemaal aan de wet... maar waar het ons om gaat is het voorkomen van uitbuiting, het voorkomen van verdringing. En ook voorkomen van fraude bijvoorbeeld, want dat ging ook te makkelijk. Zeker, fraude is een, uh, een probleem waar we niet alleen bij arbeidsmigranten... maar waar we als kabinet ongelooflijk zwaar aan tillen, waar we veel aan moeten doen... Uh, waarvan het vaak, als het te laat is, heel moeilijk is om het geld terug te halen... Dus hier geldt ook, voorkomen is beter dan genezen. Maar zijn nu de problemen in de grote steden opgelost hiermee? Uh, die problemen, daar zullen we nog even aan moeten doorwerken. Maar wat wij doen, we geven niet op. En samen met de gemeente kijken we telkens wat er nodig is... om die oneerlijke verdringing te voorkomen. Om te zorgen dat mensen die hier komen werken... hetzelfde loon krijgen als een Nederlandse werkzoekende. Want anders wordt het oneerlijk. Maar ook om die overlast aan te pakken zodra die zich voordoet. Want de grote steden die klagen daar nadrukkelijk over... en die zijn gewoon bang voor die extra Bulgaren en Roemenen. Dat begrijp ik ook heel goed van de grote steden. Die hebben al vaak voldoende problemen met mensen die er nu wonen. En dan kan het een risico zijn als er heel veel mensen zich vestigen... die geen positie hebben op de arbeidsmarkt... die de taal vaak niet spreken, die de weg niet kunnen. Dat kan je beter voorkomen door te zorgen dat mensen hier niet misbruikt worden... omdat ze bereid zijn voor weinig geld te werken. Maar dat ze hier, als ze hier komen werken, op dezelfde voorwaarden als anderen... En netjes gehuisvest. Is dit nu de oplossing voor alle problemen? Uh, het is doorwerken. Uh, dit probleem heb je niet met één oplossing gefixt. Dit is een kwestie van je ogen houden voor al het mooie wat Europa brengt... maar ook voor de negatieve dingen. En die los je nooit met één ding op... maar wel met goed samenwerken met de gemeente. Maar kun je dit verplicht stellen? We hebben afgesproken met Rotterdam... waar nieuwe ideeën zijn om op een slimme manier hiermee om te gaan... om binnen een maand te bekijken wat er kan in de huidige wet. En als dat nodig is, onze wetgeving verder aan te passen. Maar dat duurt altijd wat langer. We zullen ieder probleem, als het zich voordoet, moeten oplossen. Wat ik merk is dat we slagen om de verkeerde bedrijven achter de broek te zitten... die misbruik maken van deze mensen. Die krijgen hoge boetes. We hebben vandaag nog weer invallen gedaan op allerlei plaatsen. We slagen er steeds beter in om Nederlanders duidelijk te maken... wat de spelregels zijn om de verkeerde uitzendbureaus aan te pakken. Vorig jaar een record aantal boetes opgelegd. We slagen er nu ook in om met de gemeente bij te houden wie er komt wonen. Maar we zijn er nog niet. Ik ben pas tevreden als de arbeidsmarkt eerlijk is. En het Europa waar we aan werken gaat over betere voorwaarden voor iedereen. In plaats van een race naar de bodem op zo laag mogelijke voorwaarden. Al dus minister Asje van Sociale Zaken. Peter Blok die sprak met hem. Gaan we naar Amsterdam. Daar is vanochtend Mino Remmers. Mino, het gaat over de snelheid. Maar ook over fijnstof. En over de rechter. ja. Precies, want uh, je hebt natuurlijk allerlei trajecten. Zo ook bijvoorbeeld langs de A13 bij Rotterdam. Daar heeft dat ook gespeeld. Hè? Heeft de rechter ook een uitspraak gedaan. Maar die zaak loopt weer in een hoger beroep. Je mag op die Ringwegen 80... Uh... Overdag en 100 s'nachts of andersom. Het is altijd heel ingewikkeld als je op die A10 rijdt. Het is goed opletten geblazen, want het stikt van de verkeersborden. Soms staan de matrixborden op 80, dan weer op 100. En ja, die ring die loopt natuurlijk vlak langs de flats, langs huizen. Hier zeker bij Amsterdam eh, ja, Zuid-West eh, staat niet bij een flat. Aan de Nachtegaal, Laan of Straat, moet ik even opzoeken dadelijk. Maar pal aan die A10 in ieder geval. En de omwoner die, die stapte naar de rechter. Die willen namelijk dat die snelheid omlaag gaat. Minder herrie en minder fijnstof. Dat um, is veel meer gedonderjaagd op allerlei andere trajecten. Bij Ravenstein, Os, op de A50 bijvoorbeeld. Nou, de A13 noemde ik al. Ik uh, geloof dat er bij Purmerend ook zo'n gevalletje speelt. En Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak en de bewoners hebben geëist dat met onmiddellijke ingang die snelheid dan naar beneden gaat of dat technisch ook kan. Of je daar alleen maar een paar borden voor hoeft weg te halen, dat weet ik niet. Ja, dan nou staat hier een prachtig geluidsscherm bij 23,7 rechts, dus je hoort hem bijna niet. En er zit een deur in die uh, geluidswal, maar de klink Marcel die zit aan de andere kant. Je <lacht> ziet de bedoeling haar, dat, dat voor je er een doorheen gaat. Het is, je hebt hier het brutaaltje van de ochtend. En die heeft een sleutel voor paaltjes. En als het goed is, ja hoor. Gaat de deur gewoon open? Ik weet niet of er nou een alarm afgaat. Zou dit strafbaar zijn? Dat ja, zou zo, best ja, eens is kunnen. Dus, hè? Ja. Ik zou best eens dus, even kijken. Goedemorgen. Ja, dit is de ring A10. Ja, 100 tussen 6 en 7 uur. En 80 tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Dus s'nachts mag je 80 en overdag 100. En de bewoners willen dus dat het allemaal 80 wordt. Ja, mm -hmm. voorzaak je geen file, want dan uh, hoor ja, ik nog veel meer van jou vanochtend. Ja? Doe, ja. ja. Ja. Doe die deur maar weer dicht. Ja, en dan helpt het natuurlijk ook niet. Maar nou als er onderzoeken bekend worden, die zeggen ja, mensen leven gewoon minder lang door dat fijn stof. Ja, ja dat kan ook weer. Ja. Maar ja, het gaat ook om de herrie, Marcel. Ja, dan ja, gaat tuurlijk. het ook om, de bewoners ook. Ik hoor, hoor het. Ik het kapotte uitlaat, denk ik. Ja. Ja. Goed, om negen uur doet de rechter trouwens uitspraak in Amsterdam. Daar gaan we ook naartoe. Heel goed. Dit is tot negen uur het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Ooster. En mijn Remmers wordt u uitgebreid. Drie kunstenaars gaan de nieuwe statieportretten van koning Willem-Alexander maken. Die zijn gekozen uit twaalf kunstenaars die schetsen hadden ingestuurd... over de wijze waarop ze de nieuwe koning zouden willen portretteren. Want de nieuwe portretten, die moeten nog wel worden gemaakt. Gisteravond werden de drie gelukkigen bekendgemaakt. Een van Menno Rijmeijer was daarbij en hij sprak ook met ze. De twaalf schetsen worden in een karretje binnengebracht. En alle twaalf opgehangen. Maar er zijn er maar drie die uiteindelijk aan het statieportret mogen gaan werken. Vriendelijke Dijkstra staat nog wat... ...onwennig te kijken. Ik, uh, ik, alles, ze zijn nu alles aan het ophangen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat andere kunstenaars hebben gedaan. Had u nog niet gezien? Nee, nee, nee ik heb nog niets gezien. U bent nee. een van de drie die uiteindelijk het statieportret mag maken. Ja, ja. Ja. Um, u heeft ingestuurd twee foto's. De foto van Willem-Alexander, die, uh, uh, die heb ik, uh, ik gefotografeerd in, uh, in mei. Voor de, het is de basis geweest voor de postzegel, voor de koningszegel. Ja. Ja, voor het statieportret wilde ik natuurlijk toch nog iets toevoegen ja, ja. en iets anders doen. Dus nog iets toevoegen? Wat kun je ja. nog aan zo'n man toevoegen? Moet hij in zijn hermelijnen mantel staan of met zijn... Militaire uniform, hoewel die eigenlijk geen militair meer is. Of met zijn onderscheidingstekens, want die zie ik hier ook hangen. Wat nou, voeg je toe. Want dit ik, is ik, een hele sec-foto, zonder ja. nou, inpak, oranje das. Ja, dat, dat, dat vind ik juist ook mooi. Want ik vind eigenlijk niet dat je met een Hermelijnen mantel hebt. Iedereen die kent de koning, dat hoef je ja. niet te laten zien door een Hermelijnen mantel. En maar waar, waar gaat het u om? Gaat het om de blik in zijn ogen? Ja. Um... Ja, dat is, vind ik wel sprekend eigenlijk. Een blik in de ogen. En uh, nou, ik heb de achtergrond Express juist ook heel rustig gehouden. Dat ook alle aandacht naar de gezichtsuitdrukking gaat en naar de, uh, naar de, de ja, naar details in die foto. Is het een makkelijk model? Hij is heel aardig. Ja, dan vroeg ik niet, is het een makkelijk model? Oh, ja, nou, eigenlijk, nou, ja, nou, ik vond hem, nou, ik denk altijd dat als iemand heel open is en uh, verder um, er ook voor staat, dan is het dan, dan gaat ja, dan het al best wel goed. Iris van Dongen is de andere uitverkorene, heeft ook twee portretten, maar dan verschilt het uiteraard. Uh, hier is een vrij zwaar portret dat ik heb. Uh, Kijk, heel streng heel is een militaire streng, pak. Ja. En, en het andere en is And weer is heel vriendelijk gemaakt. Heel, in het heel pak. licht gemaakt, dus ik wilde eigenlijk de koning uh, hier tussenin neerzetten. Dus ik wil een laagdrempelig uh, portret hebben. En hoe, hoe, hoe gaat dat straks? Uh, er wordt een afspraak gemaakt en hij gaat poseren. Ja, ik ga de koning dan fotograferen. Ja. Dan, uh, ja. En dan dat, aan de hand dat... van de foto wordt hij uitgewerkt. Hm? Ja, ja, ja. Femi Otte uit 1981. Ja. Dat was een jaar na het aantreden van de oude koningin. Ja. En nu, dertig jaar later, mag u een statieportret maken van de nieuwe koning. Ja, het was een zoektocht. Nou, wie heeft u geschilderd? Uh, of uitgebeeld, laat ik het zo zeggen. Wie, wie is dit die ik nu zie? Ik ervaar hem wel echt als een mensenkoning, zeg maar. Uh, hij, hij, hij, hij heeft absoluut geen masker op en hij laat mensen soms heel dichtbij komen. Maar wel, ik wilde ja. hem wel zijn waardigheid meegeven. Zit erin, zeker. Dat is mijn rol ook in deze, maar ik mag hem daarin niet onnodig flatteren. Succes ermee. Ja. Nou, wat ik heel knap vind is dat ze de um, persoon van de koning en de symboolfunctie van de koning in één portret gevangen hebben... En uh, een statieportret moet een herkenbaar portret zijn. En je moet uh, uh, de, de symboolfunctie van de vorst moet erin uh, naar voren komen. Maar ook de persoon. En ik vind dat ze dat knap gedaan hebben. Dat ze die drie in één hebben weten te smelten. Birgit donker is van het Mondriaanfonds, Zat ook in de selectiecommissie en gaat ook het proces begeleiden. Uh, en straks zijn ze af, hè? Op, op een goed moment in het voorjaar. Of later? Uh, in de loop van 2014. In de loop van 2014. Dit is het statieportret dan? Dit zijn de dit, officiële zijn de... statieportretten... Inderdaad, waar de RVD opdracht toe heeft gegeven. En het staat iedereen vrij om een ander portret op te hangen. Het is ook niet verplicht, maar dit zijn de officiële. Al dus, Birgit Donker van het Mondriaan Fonds. En die statieportretten, althans de schetsen daarvoor... vindt u op onze website, nos.nl. u Sweet Freedom Sport. Serena Williams heeft op de Australian Open de vierde ronde bereikt. Amerikaanse nummer 1 van de wereld was met 6-3, 6-3. Te sterk voor Daniela Hantuchova. Chinese Li Na won van Safarova. Verliezend finaliste van vorig jaar had dat drie sets voor nodig. Bij de man is de nummer 3 van de wereld, David Ferrer, ook door naar de vierde ronde. Hij won van de Fransman Chardy. Daphne Schippers werd uitgeroepen tot atleten van het jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Atletiek Unie. Zeven Kamster won brons op het WK en was uiteraard blij met de prijs. Tuurlijk, iedere prijs is bijzonder. Alles heeft zo charmes. En uh, dit is natuurlijk heel bijzonder om te, toch wel weer te winnen. Er zijn veel concurrenten en uh, veel goede atleten. Dus uh, nou, ik heb veel goede dingen denk ik gepresteerd. En dit is wel echt een, een mooie prijs en bevestiging van wat ik uh, heb gepresseerd. Ja. Zo'n derde plek is wel. Uh... Dat blijft nog steeds af en toe nog wel even herhalen in mijn hoofdje. Maar Lou van Rijn werd gehandicapte sporter van het jaar. De Blade Babe is ongeveer de nieuwe ambassadeur van de gehandicapte sport. Nu rolstoeltennisster Essa Vergeer is gestopt. Zelfs ziet ze dat iets anders. Nou ja, kijk, wat ik vooral hoop is dat Paralympische sport is gewoon gegroeid. En ik hoop zeker dat, dat ik door, atlet, door atletiek te laten zien en door het een beetje. Nou ja, door te presteren, eigenlijk dat het daardoor wel bekender wordt. En als het bekender wordt, dan zie ik dat, dat meer dat de kinderen willen gaan sporten. En dat vind ik zeker, zeker heel mooi dat dat erbij hoort. Ik weet alleen niet, ik heb niet de, de rol van rolmodel of boegbeeld opgenomen. Atleet van het jaar werd is Nidius Geisa. Vers Poeringen won op het WK zilver. Een hardloopster, hardloopster Jip Vastenburg mag zich talent van het jaar noemen. Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn goed begonnen aan het ek kwalificatietoernooi in Gouda. Oranje won de eerste wedstrijd met maar liefst 30 tegen 4 van Israël. Internationaal Sabrina van der Sloot keek niet op van de monsterscoren. Ze heeft er ook geen moment aan gedacht om gas terug te nemen. Je toont ook gewoon respect, vind ik, als je tegen zo'n tegenstander gewoon wel dik wint. Want je kan het wel uh, ja, met twee handen op je rug gaan uh, spelen en uh, ja, 15-2 winnen of zo. Maar ja, ja, dat vind ik gewoon uh, flauw tegenover en tegenover onszelf. Dit is Radio 1. Ja, en nu is het bijna half zeven. Hoogste tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet neemt waarschijnlijk vandaag een besluit... over vermindering van de gaswinning in Groningen. Eerder meldde Haagse Bron aan de NOS dat die winning wordt verminderd. Maar hoeveel is nog onduidelijk. Veel Groningers zijn de gasboringen en aardbevingen in de regio beu. Maar vermindering van die gaswinning kost de staatskas honderden miljoenen euro's.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 De familie van een man die gisteren in de Amerikaanse staat Ohio... ter dood werd gebracht, stapt naar de rechter. Want de executie van de veroordeelde moordenaar, met een nieuw soort gif... duurde zo'n 25 minuten, veel langer dan gebruikelijk. En bovendien zeiden getuigen dat hij naar lucht hapte en kokhalsde. En Google werkt aan de ontwikkeling van een speciale contactlens... voor diabetici. Er zit een chip in die de suikerspiegel in het traanvocht meet. En via een minuscuul ledlampje waarschuwt als die suikerspiegel te hoog wordt. De uitvinding is nog niet klaar voor massaproductie. Dan heb ik nog het weer. Af en toe uh, zon. Oh ja, Af en toe zon en tot de avond droog. Dan van het zuiden uit regent. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen zon, sluierbewolking en 8 tot 11 graden. Goed Jan, zon, maar zo. wel af en toe. <laughs> het is rustig weer in ieder geval, Dennis mooi. Bij de AWB goedemorgen. Een hele goedemorgen Marcel. Dus ook een rustige ochtendspit? Uh, ja, normaal gesproken wel op uh, vrijdag. Uh, er staat straks om half negen hooguit zo'n zo 30 kilometer file. Maar het is al misgegaan bij Utrecht. Uh, vanochtend vroeger al op de A27 vanuit Gorkum. Tussen Nieuwegein en Knoop het Lunette staat 4 kilometer. Er is dus een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit het zuiden richting Utrecht kan het beste omrijden via de A2. Ja, het is wel vrijdag, hè? dus we houden het redelijk rustig als ze geen gekke dingen doen? Precies, ik zei het al, rond half negen, zo'n 30 kilometer vrienden. Dennis, we horen van je. Dennis mooi bij de ANWB. Straks hoort u CDA-leider Buma. Hij is een campagne begonnen en probeert kiezers bij de VVD weg te snoepen. Hij neemt het nu op voor de kleine ondernemer. Vier je vakantie eens in eigen land. En ontdek wat Nederland te bieden heeft. Prachtige bossen, de Friese meren...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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het gaat mis, al een tijdje trouwens, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Moslims en christenen strijden dat tegen elkaar. Het is een bloedige strijd, er wordt veel geweld gebruikt... er is dus een miljoen mensen op de vlucht geslagen... en de Verenigde Naties waarschuwde gisteren voor genocide in de kar. Sinds maart vorig jaar wordt er al gevochten. Toch is niet iedereen even somber over de toestand. De Centraal-Afrikaanse staat collapsed. De Centraal-Afrikaanse Republiek is volkomen ineengestort, zei gisteren ook de Franse VN-vertegenwoordiger tijdens een persconferentie. Werkelijk alles is verwoest. De silica de moslimmilities, hebben archieven en registers verbrand en op grote schaal geplunderd en alles van waarde met zich meegenomen. Het zijn geen mensen, zegt een bewoner in de hoofdstad Bangui. Hij houdt wacht bij zijn huis omdat hij bang is dat zijn dak anders wordt gestolen. Ooit leefden moslims en christenen vreedzaam samen in het Afrikaanse land... maar nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. De Seleka-milities en de moslims zijn inmiddels op de vlucht geslagen... In konvooi verlieten ze Bangui, nageschreeuwd door een woedende menigte. De betogers werden uiteengejaagd door soldaten van de internationale vredesmacht... die schoten in de lucht afvuurden. De VN-vredesmacht, die inmiddels op zijn tandvlees loopt... werd gisteren aangevuld met Rwandese soldaten... Ondertussen hebben de christelijke milities, de anti-Balaka, zich in de bergen verschanst... en gezworen dat ze iedere moslim die op hun pad komt, zullen afmaken. Valt het tij nog te keren? Binnen enkele weken moet er een interimregering komen die orde op zaken zal stellen. Maar zullen de partijen daarnaar luisteren? We vroegen het aan bischop Bert van Buel, die al twintig jaar in de Centraal-Afrikaanse Republiek woont. De lijn was erg slecht. Ik denk dat ze gedwongen zullen worden... Ik denk dat de partijen gedwongen worden om mee te werken, zegt hij. De grootste uitdaging voor de internationale troepenmacht is om vooral in Bangui de rust te herstellen en het gaat al de goede kant op. Men kan zelfs alweer gewoon de straat op, en dat was vorige week nog uitgesloten. Ik denk dat de situatie kan veranderen. Van Bul is nog steeds hoopvol. Ik denk dat de situatie kan veranderen. Ik ben hier al meer dan twintig jaar en als ik zou denken dat het hopeloos was, dan zou ik hier niet meer blijven. Vlaamse Bisschop van Buul heeft dus nog wel hoop... maar de Verenigde Naties waarschuwt dat de staat compleet is ingestoord. Tineke Sehle is directeur van de Stichting vluchtelingen. Zij is nu op Schiphol en staat op het punt om te vertrekken... naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mevrouw Sehle, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe daar in het land? Ik uh, ga naar Bangui, naar de hoofdstad. De situatie buiten de hoofdstad is nog te gevaarlijk... om uh, nu al naartoe te gaan... Uh, dus ik beperk me tot de hoofdstad en daar is de ellende op meer dan omvangrijk genoeg. Met naar schatting ongeveer een half miljoen mensen die verspreid over de stad... in moskeeën, in scholen, in kerken en zelfs op de landingsbaan van de ja. luchthaven een veilig heen komen zoeken. Ik wou net zeggen, u komt er dan gelijk midden hè? daar zitten 100.000 tot 200.000 mensen op het vliegveld. Ja, precies, daar lijkt het op. En uh, onder slechte omstandigheden... Geen water, sanitaire voorzieningen. Ik las net ergens dat er al besmettelijke ziektes uitgebroken zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Nee, wat gaat u dan doen? Uh, ik ga kijken, er, er komen dringende verzoeken om extra hulp. Dus ik ga kijken wat wij uh, op korte termijn het beste zouden kunnen doen. En uh, ik, ik ga zoeken naar geld... U gaat zoeken naar... Ja, dan moet u niet daar zoeken, denk ik. Nee, dan ga ik hier zoeken. Ja. Maar ik ga natuurlijk kijken van wat kunnen wij het beste doen... waar moet de prioriteit liggen... en kijken of ik het verhaal van de Centraal-Afrikaanse Republiek kan vertellen. Hm. Het is ook een land wat erg vergeten is. Hè. De meeste mensen die je vertelt dat je naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gaat... kijken heel verbaasd Dan is dat een land dan. Hm. Wordt er al aan gewerkt aan de opvang van al die vluchtelingen? Zeker. Uh, wij werken al vele jaren in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dat gaf natuurlijk een mooi startpunt voor uh, de noodhulp toen uh, de gewelddadigheden uh, uitbraken. En niet alleen wij, maar ook organisaties als het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen... zijn meer clubs uh, actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar het staat nog in geen enkele verhouding tot de nood. En ik kan me voorstellen dat het op het ogenblik is stilgevallen door het geweld. Door het geweld is het veel moeilijker uh, om hulp te verlenen, vooral buiten de hoofdstad Bangui. Maar ook binnen de hoofdstad is het uh, ingewikkeld. Uh, onze teams hebben al vele tijd uh, achter de deuren doorgebracht omdat ze simpelweg de straat niet op konden omdat het te gevaarlijk was. Uh, dus zeker, en het, het, het verandert hè, elke dag, de afgelopen drie, vier dagen is het relatief rustig geweest. En dus is er meer hulp uh, gegeven. Maar ja, we staan pas aan het begin. Ja. Wat is er nodig? Gebruikelijke, schoon water, latrines? Ja, dat natuurlijk om te beginnen. Om ervoor te zorgen dat de besmettelijke ziektes die er al zijn... niet nog veel ernstiger worden. Water, sanitaire voorzieningen, voedsel. Een dak boven het hoofd, de tenten moeten uitgedeeld worden. Ook een sherrycan om het water in te doen. Je kunt wel een kraan aanleggen. Maar daar heb je niet zoveel aan ja. als je het water nergens in kunt doen. Dus Precies. dat soort dingen. Precies. En u gaat ook extra kijken naar de behoeften van de vrouwen... Uh, uh, zeker, dat doen we natuurlijk altijd. De kwetsbare groepen uh, proberen eruit te filteren en hen het eerst te helpen. Goed, dan zegt u, we gaan ook proberen geld in te zamelen. Hoe gaat u dat doen? Gaat er een actie komen? Nou, dat u, uh, um, Giro 999 staat altijd open voor uh, giften voor werkelijke rampen. Sterkte even met uw werk daar, mevrouw Selen. Een Dank goede reis. Goedemorgen. Straks. Nederland heeft weer meer landbouwproducten geëxporteerd. Maakte staatssecretaris Dijksma straks bekend op de groene wogen. Dat is de grote landbouwshow in Duitsland. Belangrijke test, dat wordt het vandaag. En dat is ook de status van het EK shorttrack voor de Nederlandse schaatsers. Vandaag gaat dat EK van start in Dresden, ook al in Duitsland. Drie weken voor de Olympische Spelen in Sochi. Het voelt voor de short trackers als een déjà vu. Vier jaar geleden waren ze er ook al. Maar de status van de Oranje Equipe was toen volledig anders, hoorde Edwin Cornelissen. Dresden. Die barokperlen aan de elbe. Die liebevolle, als Elbflorens genaamd wordt. Dan zijn we weer terug in die prachtige stad in het oosten van Duitsland. Waar we in 2010 ook al waren, een maand voor de Spelen. Toen was het min 15 buiten, heel koud. Nu is het plus 6. Toen was het een aantal weken voor Vancouver. En nu, vier jaar later, is er weer, vlak voor de Spelen, een EK Short Shorttrack, snel, spektakulair, emotioneel. In Dresden kämpfen de beste Europese Läufer om medaillen. Even terug naar 2010. Deze meiden komen uit op de 3000 meter estavette. Relay noemen ze dat in Shorttrackland. Toen was het de kennismaking met de relay, de aflossing. Sanne van Kerkhoff, jij maakte toen ook wel deel uit van het relay team. Ja, inmiddels is het bij het grote publiek bekend, hè? Ja, ja. En wij plaatsten ons als dames dat jaar voor de Spelen in Vancouver. En toen op de Spelen in Vancouver wonnen we de B-finale. En dat is wel een opmaat geweest voor waar we nu staan. In Vancouver dus net geen A-finale. Ja, Sochi, hoe anders gaat dat worden, denk jij? Oh, nou, ik droom echt van die A-finale. Dus ik, dat is eigenlijk de enige wat ik wil, is een A-finale rijden op de Spelen. Dus, het ligt zo dicht bij elkaar, maar als je finale waardig bent, dan ben je een goede soort En Ja, daar, daar droom ik van en dat kunnen we ook. Oh ja. Zie je? Meteen binnen Het meteen zou kunnen, hè? Ja. Het shorttrack in Nederland heeft zich in die vier tijd behoorlijk ontwikkeld. Hij had toen de leiding. Dit is de bondscoach John Monroe, Canadees. Hij maakte het relay team tot speerpunt. Trekken beneden! Chris. En dit, dit zijn de aanwijzingen van de huidige bondscoach Jeroen Otter. Lek, lek, lek. Hij heeft de sporters zich eigenlijk laten doorontwikkelen. Nou, wij, wij, wij hebben gisteravond toevallig met de mannen daar nog over gesproken. Van, uh, we hadden ons eerste EK in Heerenveen. Als, uh, ik als coach en zij als, als de rijders uh, onder mijn, uh, mijn leiding. 2011, hè dan? 2011, precies uh, drie jaar geleden. Toen waren we echt los. En uh, ik heb nog wat beelden teruggekeken van de week. En nog wat beelden van 2012. En dan zie je zo heel langzaam, zie je uh, voornamelijk op het tactische gebied... dat we uh, veel vorderingen maken. We trainen heel hard, dus fysiek zien we ook dat we een bepaalde snelheid langer kunnen volhouden. En technisch zijn we veel compacter gaan rijden. We zijn veel kleinere mannetjes geworden op het ijs. We zijn veel behendiger geworden. Dus uit de uitdaging in de training om constant maar iemand uit te dagen... om, ja, om te dwingen, om te blokkeren, aan te vallen. Ja, dan, dat betaalt zich dan toch uit over die jaren. Mooi om te zien. In 2010 waren het de dames die de blikken op zich gericht wisten. En bij de mannen gebeurden er rare dingen. Hier, Shinky Knecht voor Nederland... Hij knalt vol op een official. Bizar en zelden vertoond. Ja, nee, toen werd ik onderuit gereden door een blokjeslegger. Ik weet het nog heel goed. Daarna was uh, mijn straat eigenlijk gewoon uh, afgeschreven. En, uh, ja, dat was heel vreemd. Ja. Als je kijkt naar jullie als relay ploeg, uh, hoeveel verder zijn jullie inmiddels? Nou, ik denk dat we gewoon, uh, gewoon sterker zijn en we weten wat we kunnen. Toen waren we ook een beetje van. Uh, het, het... We zaten we net tegen die finales aan en nu. Uh, en nu zijn we gewoon uh, kandidaat voor de finale altijd. En uh, dat is uh, natuurlijk wel het grote verschil. En we zijn veel zekerder van onszelf. Opvallend als je ziet, uh, toen, in 2010, toen was de nadruk vooral gericht op de dames. Als het gaat om de relay, daar waren de verwachtingen hooggespannen. Die hadden zich geplaatst voor de Spelen, jullie net niet. Dat lijkt nu ook een beetje omgekeerd. Hè? Jullie zijn de ultieme medaillekandidaten. Ja, nee, dat denk ik ook. Maar uh, ik denk dat wij ook gewoon de afgelopen jaren uh, goede resultaten hebben neergezet. En de dames hebben natuurlijk ook een beetje uh, met, uh, met stoppen van dames en dat soort dingen. Dus ja, dan wordt het ook lastig om het, om het niveau hoog te houden. En uh, ja, wij hebben daar geen last van. Wij hebben gewoon vier jaar lang met, uh, met vier, vijf mannen hier naartoe gewerkt. En niet één is gestopt of iets dergelijks. Dat is natuurlijk wel een heel groot voordeel. EK Short Track dus vandaag in eh, Dresden in Duitsland. U hoort daar verslag van, natuurlijk, op Radio 1. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie, Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Um, de A27 vanuit Goorkamp naar Utrecht. Daar is uh, al een ongeluk gebeurd op dit vro vroege uur. Tussen Hagestein en Knopert Lunetten staat vijf kilometer file. Maar het goede nieuws is, alle rijstroken zijn weer open. we naar de snelweg die door Amsterdam loopt of eromheen. Marno Remmers is daar vlakbij. Ja, oh, of zit je daar nou weer wist. binnen... Nee, ik zit nu binnen, ja. ja je weer de... een andere deur gevonden. Ja, een de... ja. andere deurtje gevonden. Ja, ik heb de deur van de geluidswal weer dichtgemaakt. gemaakt. goed. Want je weet nooit, mag volgens mij helemaal niet door die deur heen zomaar. Hè. Maar goed, toch even om het geluid te laten horen. Van... Nee, we zijn nu bezig uh, om uh, eens even in de huiskamer te luisteren... van uh, een van de mensen die vandaag zeker... Afwacht wat de rechter ervan vindt. Reo Zenger woont op de 14e etage. We zitten aan de Nachtegaallaan Laan Amsterdam-West. En we kijken op die krantslagader van Amsterdam. Je hoort hem zo niet in huis. Nee, maar dat komt omdat woningen hier aardig goed geïsoleerd zijn. Dus ja? het geluid van de snelweg dringt niet echt in de woningen in. Nee, want als we de raam openmaken... De ramen de zullen we het de dus doen? doen dan uh, hoor je even laten stieel. horen? Wacht even hoor. We lopen eventjes kant. naar de... Met die kant denk dat het nu nog best rustig is om de snelweg. Maar ja ja dus het, Dat is het verschil, hè? In de zomer is het lastig? Uh, in de zomer kun je niet echt op het balkon uh, zitten. Bijvoorbeeld als ik een uh, YouTube-filmpje zou kijken... dan zou ik gewoon een koptelefoon op moeten doen om het te kunnen verstaan. Ja, ligt ook aan het YouTube-filmpje natuurlijk. Um, uiteraard, maar dat zijn natuurlijk betere slechter slechte verstaanbare maar, filmpjes Maar uh, ik, ik zit wel te denken, zou ik 80 of 100 heel veel uitmaken? Nou, 80 of 100 maakt niet zo heel veel uit als het gaat over de, geluids, over de hoeveelheid geluid. Het, het volume is gewoon altijd hard, zeg maar. Um, waar ik me veel meer zorgen over maak, is de luchtkwaliteit. En daar zit uh, wel een groot verschil tussen. Dat blijkt minstens uit onderzoeken. En uh, ja, ik maak me daar heel veel zorgen over... omdat het iets is wat je niet ziet... maar wat wel langer termijn over mijn gezondheid ja. gaat. Nou is het niet netjes om bij u met een vinger over de, over de raam te gaan. Maar we doen het toch maar even wel. Het is niet dat u niet de raam was, maar... Dan heb je een zwarte vinger een beetje, hè? Dan heb je een zwarte vinger. En dat is, dan kan het wassen, maar dan is het na een paar dagen weer. Ja, dat gaat heel snel. Is dat niet logisch als je langs een snelweg gaat wonen? Natuurlijk is dat logisch. Maar toen ik hier ging wonen, zo'n vijf, zes jaar geleden... toen was de snelheid gewoon tachtig. En was het niet... Uh, was het nog geen... Minder vuil. Dat was minder vuil. Dat is één ding. Een tweede ding is, ik heb inmiddels een kleine dochter. Uh, die had ik zes jaar geleden ook niet toen ik hier kwam wonen. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die, die het anders maken. En daarnaast is er nog een belangrijk ding. Als je bedenkt dat uh, Europese normen die bepalen hoe schoon die lucht of hoe vuil die lucht mag zijn. Nou, de lucht is hier veel vuiler. En ik vind het gewoon dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat die luchtkwaliteit gewoon binnen die normen is. Die normen zijn er niet voor niets te zolden. Ja, nou ja, de minister zegt nu: het is wel ontzettend oplet hier. Want je hebt trajectcontrole. Dus als je niet oplet, heb je hem automatisch te pakken. Zullen we hem maar weer dicht doen. Ja, heel goed, Dan ben je allemaal. Zo, dat scheelt de slok op een borrel. Nee, je moet hier ontzettend oppassen. Want hoe zit het nu precies? Ik heb, het is een woud aan boord. Ik heb hem net gefotografeerd. Hij staat op het webblog dadelijk. Maar je mag overdag. Uh, mag je 100? Is het, mag, je, mag je 100, hè? Ja, mag je 100? En s'nachts 80. En s nachts Wa waarom is dat eigenlijk? Um, nou, dat verschil weet ik eerlijk gezegd niet. Dan zou je de minister moeten vragen. Ja. Maar dat maakt het niet overzichtelijk als je hier rijdt? Daar klagen heel veel automobilisten over. Dat maakt het inderdaad niet overzichtelijk. En het is natuurlijk helemaal ironisch als je bedenkt... dat die snelheidsverhoging van 80 naar 100 uh, geïntroduceerd is. Onder andere met het argument om overal dezelfde snelheid te hebben. Het zou veel makkelijker zijn als je zou zeggen... alle ringwegen, ook bij Rotterdam, ook bij andere steden, 80. Dat zou veel helder zijn. Dat dus zou jullie willen het liefst? Ja, zeker. Want dan ja. zorg je ervoor dat en de luchtkwaliteit niet verder uh, vieze, slechter wordt. Uh, en je zorgt ervoor dat het argument van de minister... Ja. namelijk de helderheid over de straat op, de, op die weg uh, gewoon aanwezig is. Ik moet altijd zeggen, als je op zo'n hoge flat bent, waar u nou woont... met prachtig uitzicht, ik zie de de Zuidas liggen... het trekt wel, je blijft daar toch naar kijken... naar die kraal aan lichtjes, wit en rood, die langs je heen schieten. De economie rondom Amsterdam die in beweging is. Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1-journaal. Way past the expiration date And it's getting late Velzen met de Blast Days. Vlees, tomaten, eieren en allerlei andere landbouwproducten. Nederland heeft er vorig jaar weer veel meer van verkocht dan het jaar daarvoor. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw is op de Grune Woche, internationale landbouwbeurs in Berlijn. En vanaf daar ligt ze de nieuwe exportcijfers toe. Ja, het MKB heeft enorm te lijden onder deze crisis, uh, ook onder belastingverhogingen van het kabinet. En het is echt nodig dat we in Nederland weer... Een... Nou, dit is volgens mij CDA-leider Buma. En wij zoeken de staatssecretaris van de Landbouw. Die in Berlijn is op de Grüne Woche. De internationale landbouwbeurs heeft daar cijfers over de Nederlandse export. En zij is tevreden. Nou, de exportcijfers voor de agrarische sector zijn heel erg gunstig. We zien dat de export ook dit jaar weer met 5% is gestegen. En dat betekent dat we een waarde van bijna 80 miljard nu vertegenwoordigen. Dus, dus elk jaar 80 miljard aan landbouwproducten naar het buitenland? Ja, en dat gaat vooral om groenten, fruit, sierteelt, zuivel, eieren, vlees. Al die producten, maar ook onze landbouwkennis, zijn zeer geliefd in het buitenland. We zijn daardoor nog steeds wereldspeler. We staan opnieuw weer op de tweede plek na de Verenigde Staten... als het gaat om de grootste exporteur ter wereld van agrarische producten. En Dat is natuurlijk een fantastisch compliment aan de sector. Als ik u zo hoor, dan is er... In de landbouwsector geen economische crisis, klopt dat? Nou, Volgens mij gaat het heel erg goed en het kan altijd nog weer beter. En natuurlijk merken ook onze mensen in die agrarische sector dat het economisch af en toe zwaar is. We zien ook dat soms op sommige producten prijzen tegenvallen. Maar deze prachtige cijfers laten natuurlijk zien hoe sterk onze sector is. En hoe belangrijk ook de agrarische sector is als basis voor de Nederlandse economie. Dus echt een pijler waar je op kunt bouwen. Hoe verklaart u het dat jaar na jaar de export blijft stijgen? Ik denk dat Nederland in staat is om te laten zien dat we met onze duurzame en diervriendelijke productiemethode gewoon een ongelooflijk goede kwaliteit kunnen leveren. En daarnaast zijn we als klein land met weinig grond in staat om heel efficiënt te produceren. En die landbouwkennis die we hebben is wereldwijd vermaard. Daar is ook heel veel vraag naar. Dus ik merk zelf ook de afgelopen periode dat er steeds meer vraag komt vanuit allerlei landen of het nou Europa is waar we heel veel... Veel exporteren, maar ook steeds verder weg naar de Nederlandse kennis en naar Nederlandse producten. Groei is mooi, maar heeft groei ook risico's in zich? Nou, uiteindelijk gaat het erom dat je, zeker wanneer je zo'n belangrijk exportland bent... natuurlijk altijd producten hebt waar geen discussie over is. Dus die voedselkwaliteit, daar letten we op, daar zijn we heel kritisch op. En ik ben ook heel trots op het feit dat een onafhankelijke NGO als Oxfam... heeft vastgesteld dat de voedselkwaliteit wereldwijd in Nederland op zijn best is. En dat is dan een vergelijking die gaat niet alleen maar over de prijs... maar ook over de kwaliteit en het aanbod. En dat is natuurlijk ook een heel mooi resultaat. Wanneer is de groei eruit uit die landbouwsector, denkt u? Ik denk nog lang niet. Want het gaat niet alleen maar over de vraag of we in staat zijn om heel veel producten te exporteren. Ik denk dat we zien, uh, ook in deze periode, dat we steeds meer kennis zullen gaan exporteren. En dat is natuurlijk iets wat je oneindig kunt blijven doen en waar ook steeds meer vraag naar is. Dus wat dat betreft is het mijn streven om Nederland, Agroland, ook wereldspeler te laten blijven voor de komende de staatssecretaris Dijksma van Landbouw, Marcel Bril. Onze verslaggever sprak met haar. Ze zijn allebei in Berlijn op de Grune wogen En u hoort wel meer van hen. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Met Gert Kluk. Het gas in Groningen beheerst de voorpagina's van de krant. Het AD weet zeker dat minister Kamp vandaag de inwoners van Groningen... persoonlijk blij opmaken maken met de boodschap... dat er minder gas zal worden gewonnen. De gaskraan gaat voor 700 miljoen euro per jaar dicht. Volgens de Telegraaf betekent dat concreet... dat complete uitgasputten zullen worden gesloten. Om te beginnen met die in Loppersum. Trouw koppelt daar nog een sombere boodschap aan. Het kwaad is al geschied, want de bodemdaling zal doorzetten... en daarmee ook de aardbevingen. Nederlands Dagblad bericht over dappere burgers in Noord-Korea. Die durven namelijk wel degelijk op te staan tegen de autoriteiten. Blijkt uit de film The Secret State of North Korea... die sinds dinsdag in de Verenigde Staten is te zien. Een van die burgers is een vrouw die een busdienst verzorgt... met een kleine vrachtwagen. Als er een soldaat daar iets van zegt... scheldt de vrouw hem uit en jaagt ze hem weg. De komende jaren zullen er veel meer van dit soort beelden naar buiten komen... want DVD's en camera's zijn ook in Noord-Korea steeds meer verkrijgbaar. Al het geld dat de afgelopen maanden extra naar het onderwijs is gegaan... kan rechtstreeks in de zak van de schooldirecteuren. Dat zegt de Telegraaf. De directeuren krijgen een eigen CAO... en daardoor gaan ze er in één keer 15 op vooruit. En dat staat in schril contrast met jonge leraren... die een jaar contractje krijgen... en voor de zomervakantie dan weer op straat staan. En daar geldt al jaren de nullijn. Tadee meldt dat er steeds meer gevallen zijn... van oplichting bij daten via Facebook. Vorig jaar gebeurde dat 289 keer. Buitenlandse oplichters doen zich daarbij voor als de ideale partner... en vragen vervolgens via een smoesje om geld aan het Nederlandse slachtoffer. Gemiddeld maakt de criminelen op die manier 54.000 euro per persoon buit. In één geval zou iemand zelfs anderhalf miljoen euro hebben overgemaakt. Slechts het topje van de ijsberg, want veel gedupeerden houden uit schaamte hun mond. Een veilige keuze zonder lef, zo noemt kunstcriticus Rutger Ponsen... van de Volkskrant de keuze voor de drie statieportretten van koning Willem-Alexander... De gekozen portretten zijn van de hand van Rineke Dijkstra, Iris van Dongen en Emmy Otten. Ze portretteerden de koning in close-up, maar ze zijn toch ook vrij traditioneel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de versie van Ina van Zijl... waarbij Willem-Alexander in donkere tinten is afgebeeld. Dat is een gemiste kans, want dit was het moment voor een artistiek statement. Al dus Ponsen. We hoorden het eerder ook al over de statieportretten in onze uitzending. En u kunt ze, zoals gezegd, zien op onze website nos.nl. Even doorklikken naar Koningshuis en dan vindt u ze. We blikken natuurlijk vooruit vanochtend naar het kabinetsbesluit. Het verwachte kabinetsbesluit over de gaswinning in Groningen. Komt dat besluiten, dan reist minister Kamp van Economische Zaken af naar Groningen... om daar een persconferentie te geven. Maar dat zal pas vanmiddag zijn. Zoals gezegd, we kijken vooruit. Blijft u luisteren.